Ik met mijn stem ga doen. Maar gebruik je stem. De, de, des desnoods word je eens van We kijken maar. Ja. Oh, Oké, okay. goedemorgen. Tot de volgende keer. ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Gert geluk met het NOS Journaal. Een groot aantal beursgenoteerde bedrijven... ...heeft vanochtend de jaarcijfers gepresenteerd. SNS Reaal en TomTom Tom deden het beter dan verwacht. SNS Reaal leed in 2008 nog een verlies van een half miljard euro. Maar door een sterke laatste half jaar boekte de bank een verzekeraar vorig jaar weer winst. Die kwam uit op 17 miljoen euro, ondanks een afschrijving van 28 miljoen euro... om klanten van Navi de DSB-bank te betalen. TomTom Tom boekte een winst van ruim 1,5 miljard euro. Het bedrijf heeft nog weinig last van de concurrentie... van producenten van mobiele telefoons die ook navigatieapparatuur aanbieden. Ook Axonobel en Randstad kwamen met cijfers... Axo Nobel dook in het vierde kwartaal door herstructureringskosten... en een boete van de Europese Commissie in de rode cijfers... maar zegt goed te hebben ingespeeld op de economische crisis. Uit zijn concern Randstad zag de winst dalen... maar hoopt komend jaar te profiteren van het economisch herstel. Vicepremier Raufoud is het niet eens met zijn collega Bos... die zegt dat het kabinet morgen al een besluit kan nemen over de missie in Oersgam. Raufoud denkt dat het nog te vroeg is. PVV-leider bos zegt gisteren meermaals dat het kabinet nu snel moet beslissen dat Nederland zich nog dit jaar terugtrekt uit Oerosgan. De kwestie heeft geleid tot een crisissfeer in Den Haag en speculaties over de val van het kabinet. Op de duizend meter schaatsen zijn de Nederlanders net buiten de Olympische medailles gevallen. Stefan Groothuis werd vierde, Mark Tuijf werd vijfde en Simon Kuiper 6 zesde. De gouden medaille ging naar de Amerikaanse favoriet Johnny Davis die daarmee zijn Olympische titel prolongeerde. De Nederlandse tweemans bob is bij de eerste officiële training op de Olympische baan uit de bocht gevlogen. De broers Edwin en Arnold van Kalker stapten op het oog ongediert uit de slee. De bobslee kwam in een van de onderste bochten van de baan op de zijkant terecht. Het weer in het noorden en oosten wat lichte sneeuw of regen, in de rest van het land droog, er is kans op mist. Vanmiddag opklaringen en wat zon, het wordt 3 tot 7 graden. Vanavond weer wat regen. Morgen regen of wat sneeuw, het wordt dan 4 graden. En ook na morgen is er kans op winterse neerslag. Dit was het innovatie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 Zandvoort heeft het al 20 jaar En jij beleeft het. Het. Het. het CFM in 2010 Al 20 jaar live CFM met, met nu de Watertoren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 That's what I do.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 Voor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 I've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 Little riding hood is such a flirt. She got Miss Muffet all up in her skirt. And Handsome got another made it home. They got some cooking to do. There. Oh, yeah.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 Antwoord. En jij bent erbij!